Met het NOS er komen meer meldingen binnen van geweldsincidenten die te maken hebben met het schenden van de familie Eer. Volgens een landelijk expertisecentrum waren er vorig jaar 757 meldingen. Dat het aantal meldingen toeneemt kan betekenen dat er meer geweld voorkomt, maar het kan ook zijn dat er meer aandacht voor het probleem is. Volgens het expertisecentrum speelden de meeste eerbraakgevallen bij Syrische families, gevolgd door Turkse en Marokkaanse gezinnen. Nederland moet kiezen hoeveel sterfgevallen en schade door klimaatverandering acceptabel zijn. Volgens het planbureau voor de leefomgeving is Nederland onvoldoende voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering. Omdat volledige bescherming tegen alle risico's onmogelijk is, moeten er volgens het planbureau fundamentele keuzes worden gemaakt over wat of wie beschermd moeten worden. Bijvoorbeeld of kwetsbare mensen voorrang krijgen of toch liever de natuur of de economische sectoren zoals de landbouw. De gemeenteraadsverkiezingen in Gorkum moeten over. Dat heeft een nipte meerderheid in de gemeenteraad besloten vanwege signalen van verkiezingsfraude. De nieuwe verkiezingen moeten binnen 30 dagen worden gehouden. De burgemeester van Gorkum deed aangifte van meerdere vormen van verkiezingsfraude. Zo zou bij één stembureau een kandidaat op de lijst vijf keer zijn langsgekomen, steeds samen met andere mensen. En de kiezers hadden meerdere volmachten bij zich waarmee ze stemden. In de haven van Dubai is een olietanker uit Kuwait aangevallen en in brand gevlogen. Kuwait beschuldigt Iran van de aanval. Het schip was volgeladen en lag voor anker toen het werd getroffen. De brand is inmiddels geblust. Mogelijk is er olie in zee gelekt. Volgens Dubai is de bemanning in veiligheid gebracht. Het weer, vanochtend eerst opklaringen en droog. Later vooral in het binnenland meer bewolking en wat buien. Het wordt 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal...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 But we need to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 De gemeenteraadsverkiezingen in Gorkum moeten over. Dat heeft de nipte meerderheid in de gemeenteraad gisteravond besloten, omdat er signalen waren van verkiezingsfraude. In de haven van Dubai is een olietanker uit Kuwait aangevallen en een brand gevlogen. Kuwait beschuldigt Iran van de aanval. Het schip was volgeladen en lag voor anker toen het werd getroffen. De brand is inmiddels geblust.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 on it with a smile upon your face You go from mistaking Me. You're never oh, gonna yeah. get me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 Very first time. Yeah.